Uur. door Albegens met het NOS-journaal. Schiphol wil duidelijkheid van het kabinet over hoe de luchthaven mag groeien... dat niet president-directeur Benschop weet in zijn nieuwjaarstoespraak. Het kabinet heeft al gezegd dat Schiphol vanaf volgend jaar in stapjes weer mag groeien... naar maximaal 540.000 vluchten, 40.000 meer dan nu. Maar tegelijkertijd moeten hinder voor omwonenden minder worden... en daar is nog geen plan voor. Vorig jaar reisden bijna 72 miljoen mensen via Schiphol, dat is 1% meer dan in 2018. Het aantal vliegbewegingen daalde met een half procent naar bijna 497.000. Amerika heeft 50 extra militairen naar Kenia gestuurd om een luchtmachtbasis te beschermen. Het gebeurt een dag na een aanval van de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab op de basis, waarbij drie Amerikanen omkwamen. Ook zouden de islamitische terroristen twee Amerikaanse vliegtuigen... twee helikopters en verschillende militaire voertuigen hebben verwoest. Amerika gebruikt de basis in Kenia... voor antiterrorisme-operaties en trainingsmissies. De NAVO steunt de Amerikaanse actie... waarbij vrijdag de tweede man van Iran werd geliquideerd. Dat zei secretaris-generaal Stoltenberg... na afloop van een spoedvergadering van de NAVO in Brussel. De lidstaten zijn het er ook over eens... dat Iran geen kernwapen in handen moet krijgen... Stoltenberg vroeg hieran om af te zien van verder geweld en provocatie. Een nieuw conflict is in niemands belang, zei hij. Op het moment dat de rechtszaak tegen filmproducent Harvey Weinstein in New York begon... werd bekend dat hij ook in Los Angeles terecht moet staan voor seksueel misbruik. De 67-jarige Weinstein wordt door de openbare aanklager van L.A. beschuldigd... van het verkrachten van een vrouw en het aanranden van een andere vrouw in 2013. In New York getuigen twee vrouwen tegen hem.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 We hebben dit dorp ook wat uh, muzikale Azeen-pissers En die zeggen dat dit dus helemaal geen muziek is uit antwoord. Nou, uh, daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. Het heeft ook uh, te maken met smaak. En de smaak, ja, dat uh, verschilt. Je vindt fijn wijn uh, lekker of je vindt het uh, helemaal niks. Dus uh, je, dan kan je het gewoon wegkeilen door de, door de grootsteen of wat dan ook. Vind ik zelf ook een beetje zonde. Dan maar een beetje de goedkope uh, ja, Chateau uh, migraine maar meenemen. Maar goed, uh, ik zeg gewoon: dit is heel erg leuk. Bovendien komt de band volgende week hier naar de studio om de boel even vakkundig af te timmeren. Tenminste, een beetje beschaafd zal het wel blijven. Welkom in het tweede uur. De eerste van 2020 wordt toch al een heel bijzonder jaar als, ik het, als je het mij vraagt. Hè? Want als, als we zo alles mogen gaan geloven, wat er allemaal op ons afkomt, dan wordt het een behoorlijk feestje, denk ik zo te weten. Zit ik zit, ik, ik zit nog iets, iets te doen en dan moet ik dat uh, weer eventjes bij elkaar uh, gaan harken, want ik heb weer een aanleiding om iets, iets, iets te gaan draaien dus, dus ja, dat vind ik altijd wel leuk als je zoiets uh, mag uh, doen want 2020, wie een beetje er doorheen uh, bladert die zit natuurlijk van alles en nog wat uh, uh, wat betreft sportevenementen en hoe wil je normaal aankomen wij hebben er ook een en dat is uh, een heel groot mega evenement uh, met uw welnemen. En dat uh, mega evenement dat heet... Dat zullen we natuurlijk ook morgen gaan gebruiken bij de nieuwjaarsreceptie. Waarom zeg ik dat? Omdat ik een van de mede presentatoren ben. Dus wat dat gaat, gaan we dit gewoon voor morgen gewoon gebruiken. Het leuke is dat ik de afgelopen dagen de jaarwisseling heb doorgebracht op een van de Waddeneilanden bovenin. De vraag is dan op een gegeven moment, als mensen dan op mij afstappen en ze willen wat van me weten. Dan is het, waar kom je dan onder andere vandaan? Nou, dan zeg ik antwoord. Oh, daar! Daar waar, uh, zo, uh, waar een Formule 1 gaat plaatsvinden. Nou, de marketing die werkt dus feilloos. En dat is uh, wel fijn als je dan op een gegeven moment een lekker binnenkomen hebt, uh, wat dat er gaat. Um, ik, uh, dat wordt er dus de hoofdmode 1, 2 en 3 mei. Schrijf het maar vast op in je agenda, want dan uh, uh, is het eigenlijk uh, zoiets als bijna vrouwen en kinderen hier. Nee, nee, nee, zo, zo erg is het ook niet. Maar ik denk dat er een heel veel mensen daar toch wel een beetje naar uit zitten te kijken. Om een beetje al in de stemming te komen, draaien we dit natuurlijk eventjes het thema van de Formule 1. Uh, wil je die thema nog een keer horen, dan zou ik luisteren tussen 2 en 5 op de zaterdagmiddag. Beeldse vrienden van uh, Zandvoort op zaterdag. Die we altijd een onderdeel Pit uh, Report. Dan is er ook nog iets van. Ja, gaan wij daar dan nog iets aan doen? Waarschijnlijk zullen we de randverschijnsel een beetje gaan meenemen. Goed, die gekkigheid is nu ook een beetje even geweest. Het is gewoon even om de boel in beweging te brengen. We moeten wel even iets uit gaan zetten. Want anders dan lopen er straks twee dingen door elkaar heen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want we hebben natuurlijk nog de compilatie van die tweede voorronde van de Rob wordt In de. December van het afgelopen jaar gehouden. Het klinkt zo ver weg. Maar het is eigenlijk nog maar een week of twee geleden. Uh, iets meer dan twee weken terug. En de volgende, de derde voorronde, die staat alweer uh, op aankondigen. 16 januari. Dan zijn we weer live in het patronaat. Nou, het woord is weer aan PV Fischer.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 Scheurende gitaren, pompende baslijnen en stuwende drums nemen het voortouw. Maar maken ook plaats voor speervolle sounds. Ik zou zo zeggen: Voor de draad en mij geven een applaus voor Miner Citizen!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 Uh, Instagram, Facebook, Spotify. En dan? zitten. Dankjewel, alsjeblieft. I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 Uit de band van vanavond, lieve uh, muziekliefhebbers van de bovenste plank natuurlijk. Kom allemaal wat dichterbij, want de muzikantensweet ruikt echt lekker. Oh, come on, come on, ja, de geruchten zijn waar. Man, we hebben al zo'n lekkere avond en deze gasten komen het even lekker aftimmeren. Er wordt altijd trouwens uh, geloopt hè, over de volgorde van de band. Zodat, uh, voor degenen die dat nog niet weten. Deze jongens hadden de dikke mazzel aan het eind van zo'n al te gekke avond nog een heel erg te gek optreden te geven. Juist. Dikke organ-fuzz-rock uit Alkmaar en Utrecht. Jawel, deze vier goed geklede mannen laten hedendaagse rock en seventies-rock samensmelten tot een live-show die staat als een huis. Naar aanleiding van hun optreden tijdens de Houtrock schreef het Alkmaars dagblad dat ze het hoogtepunt van de middag waren. En verder schreven ze: de vurige ep rock van deze goed geklede muzikanten werd door het publiek geters, getig opgezorger. Jawel. Ze zijn dus echt een aanrader voor liefhebbers van de rockshows. Met vette guitarists, en Hammond orgel. En fuzz! Dames en heren, geef een enorm applaus voor. And the Dance! Dank jullie wel. De loting is geweest en de loting heeft uitgewezen dat Edwin Denks, zeg ik het goed? Ja, ja, ja ik zeg het goed. Als laatste moet spelen, maar ze zijn nu aan tafel. Uh, ik begin met Robin, want die komt met uh, rokende gimpen uit Amersfoort. Ja, dat klopt. Uh, fijn dat ik er ben. Want jij neemt uh, de Leading Focus, uh, geloof ik, voor je rekening. Hè? Ja, ja, ja, ja, ik heb uh, van zondag tot op uh, gisteren uh, ziek op bed gelegen. Dus uh, echt, uh, ik heb echt een zangstem, daar zeg ik u tegen vandaag. Maar ah ja, goed, uh, jouw uh, buurman hier bij mij, uh, Remco, die heeft al uh, het uh, geluid ingeregeld. Ja, ja, dat was mijn taak. Ja. Ja. Wat zei uh, ze zeiden iets met een uh, ja, ik zei, opbouwend kritiekje dat uh, ik de zanger dus niet was, gelukkig. Okay. Oh ja, nou goed. <laughs> um, even, uh, dan ga ik even weer met jullie verder. Want uh, Richard en Jochem aan de andere kant. Uh, want uh, als ik aan Edwin Denks denk, denk ik, denk ik aan maar één persoon. Maar jullie zijn gewoon met z'n vier. Ja, klopt. Ja. Dat is ook heel grappig. Meestal uh, al mailen we vanuit onze Edwin Denks mail. Dan krijgen we altijd terug beste Edwin. Terwijl, we zijn, maar er, ja, we zijn een band. We zijn niet één persoon. Dat is altijd heel mooi. Hoe is die nou? dan ontstaan? Uh, nou, er is een bord uh, die is ooit uh, door een vader van ons uh, opgekocht op een veiling. Yeah. Dat is een heel ouderwets bord van een bedrijf uit ja, Londen ergens en die maakt dus uh, stoommachine boilers, ketels om het zo maar even te zeggen. En dat bord zou je straks wel zien. Uh, daar staat op Edwin Danks. Ja, en uh, op een gegeven moment <laughs> moesten wij dus een, <laughs> een naam verzinnen en daar waren we al maanden mee bezig. En op een gegeven moment hing dat bord in onze studio al, al uh, een jaar. En toen was het ineens van, jongens, Volgens mij uh, <lacht> hebben we hem. Ja, ja. En sindsdien gaat dat bord ook altijd mee met uh, onze optreden. en nou, daar is het eigenlijk van staan. Ik, ik ken een band, uh, die band heet Stilwave. Komt uit Utrecht. Jullie zeggen jullie hebben een bord mee, maar bij hun reist uh, George Baker mee. Dus die zetten ze dan op het dashboard neer. Is er zoiets uh, bij jullie dan ook met dat bord? Ja, het bord gaat altijd mee. Het is, uh, het is, een, leuk, het is een leuk bord. <lacht> Maar we zijn gewoon helemaal niet creatief joh. Bent verzinnen is een verschrikking. We kunnen liedjes spelen en uh, liedjes schrijven. Maar bent verzinnen, dat zijn we niet voor gemaakt. Uh, wie, wie, wie schrijft de uh, liedjes? Jij? Uh, meestal begin ik met een ideetje en uh, schrijven we dan samen verder. Maar dat hoeft niet. Het is ook wel eens gebeurd dat Jochen met, uh, met een laddertje kwam van zijn orgel Of dat Remco met een baslijntje kwam. Ja. Oh, dus uh, dan uh, het uh, muzikale gedeelte gebeurt dan eerst? Over het algemeen wel, ja, we hebben weinig uh, muziek dat uit de uh, zang voortkomt eigenlijk. De zang komt vaak op de tweede plaats, een paar uitzonderingen daar. Want uh, er is ook wel eens een nummer gewoon helemaal uit de zang opgebouwd. Maar 9 van de 10 keer uh, komen er ongeveer 9000 uh, WhatsApp berichtjes uh, van Robin met opnames. Ja, ja. Die uh, <laughs> wat, wat uit de gitaar voortkomt en dan uh, bouwen we daarop voort. Ja. Ja. Jij doet de bas dus, begrijpt. Ja. Uh, en jij, Jochem? Uh, toetsen, ja. Orgel. Orgel. En dan uh... Richard? De drums. De drum ja, ook belangrijk, de drums. Ja, de drums. Ja. En Robin? Ja, ik speel gitaar en ik zing. Dat is uh, even de, de, de, de rolbezetting binnen, binnen het, uh, de band. Daar. Ja, ja, klopt. Ja. Ja, we hadden altijd zangeressen, maar. Uh... Die beviel het niet. Uh, nou, kom jij uit Amersfoort, ja leuk, dus, uh, hey. <laughs> zangerissen weer bev uh, kwamen, ze, kwamen ze ver vandaan ook uit Amersfoort of niet? Uh, nee hoor, dat niet. Nee, nee ik woon in Utrecht zelf maar ik werk in Amersfoort, dus het, uh, ja, het is… Uh... Wat is dan de Haarlemse link, of in ieder geval uh, uit de buurt uh, komen, uh, want je… Uh, Alkmaar, dat staat hier al uh, ver uh, snel op de borden. <laughs> Oké! <Okay. Ja, ja. laughs> Tenminste, ja, Alkmaar en… Uh... Ook Alkmaar, ja. Ook uit Alkmaar, en jij? Ook uit Alkmaar. En dat is vaak in de Jopenkerk te vinden. Ook dat. Ja, ja. Slaat, slaat het aan. Even nog wat anders. Want dat is nog even de een, beetje, een beetje in de richting van de afsluitende vraag. Want uh, materiaal. Uh, zijn jullie daar al mee bezig? Of uh, is er al een nieuw materiaal uh, onderweg? En is er al wat uitgebracht? Jazeker. Uh, afgelopen week hebben we een nieuwe clip uitgebracht. Die kan je op YouTube uh, zien. En uh, volgende maand. Net na het nieuwjaar uh, komt onze single ook uh, op uh, Spotify en alles. En dan twee maanden later, later komt er weer een single. Dus er is veel om naar uit te zien eigenlijk. Oké, okay, en dan de echte afsluitende vraag: waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde Web? Waar niet? Op onze website, Facebook, Spotify, YouTube, alles. Edwindenks.nl. Edwin en daar vind je alles. Ja. Goed, dank jullie wel. Ja, jij ook bedankt. Ja, bedankt. Ja, bedankt. <laughs> Nor walking But getting drunk is a choice day to think about i don't know i don't know i don't know who to think about nou nu kunnen jullie allemaal meezingen van laatste de vrij De voorronde van de Robact Awards 2019-2020. Een lekkere Bent, een lekkere organ. Van, van Edwin Binnenkort optreden, ergens? Ja, uh, in uh, 18 januari, dingen. Daar gaan we met z'n allen naartoe. We boeken een ticket. We gaan met de stoomtrein zo te zien naar Eveningen. Oké, okay, dus met deze geboekt. Je kunt natuurlijk veel meer over deze leuke band te weten komen op de sociale media. Spotify. Overal, zoek het maar lekker helemaal zelf uit. Het is eerder gezegd, maar het is misschien wel goed om het nog één keer te zeggen. Ongeveer uh, vijf minuten na nu sluit de stembus. stembus is bovenaan de trap, die moet je eventjes heen weer lopen. Vind je vanzelf? Pak je stembiljet en ga stemmen op je favoriete band. Want jullie zijn het publiek en jullie bepalen welke band de publieksprijs gaat winnen. Immers, de band die de publieksprijs wint, kan altijd nog in de finale komen van alle vier winnaars van de Publieksprijs gaat er eentje door. De jury gaat beraadslagen en geloof me, het wordt een hele, hele lastige taak voor onze jury. Want appels met bananen vergelijken, ja, gaan er maar aan staan. Laat even een applausje doorklinken terwijl ik de jury de jullie voorstel. Wouter Groenart, dames en heren, kom op, laat je horen. Maarten Klaus, jawel, Joost Verhagen. Hamma, Abir, of Abir moet ik zeggen, zij of met haar band Nems is ooit een wordt gewonnen. Lisa van der Brink van het Patriotate Park Dames en heren, ik ga een beetje luistervinken bij de jury. Tot die tijd kan je genieten van de plaatjes van... Ja, ja. Low Added Sound System, tot zo! I should blow the land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 TV The next cold day will be the last This frame will return, it always has Last year's crows rebuilt their clumsiness leuk. Maar ik, ik, ik heb een telefonisch interview. Maar ik moet me op een vork krijgen. En ik ben weer zo'n a-technische presentator die dat dus weer niet uh, begrijpt hoe ik dat dus weer op moet zetten. Dus, dus nu is het gewoon... HELP! Ik, uh, ik, er moet even iemand van boven dus naar beneden komen om dat even te regelen. Want anders dan, uh, dan gaat het dus helemaal niet goed. Kijk. Ik, ik hoop dat het, uh, dat het uh, lukt. Uh. Jongens, jongens, jongens, jongens, waarom, uh, waarom uh, gebeurt mij dit nou precies op het moment dat het uh, moet gebeuren? Springwheel return was trouwens uh, van Ruud Houding. Dat één. Dan nou, moet ik iets, iets doen, maar ik weet, ik weet bij god niet hoe ik dit erop moet, uh, moet zetten. Nou, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik weet het dus gewoon niet. Moet ik daar een hekje, hekje, 001, of wat is het? Wat, uh, wat moet ik doen? Uh... Ja. ja. <laughs> is... Juist. En dan is het welke? De tweede? Ja, doe die maar. Die? Oké, okay. nou ik, als het goed is heb ik dus nu iemand aan de telefoon en dat is uh, Johnny Chalistri. Uh, goedenavond, ja sorry, excuus ja, hoor. hoor. Ja, uh, normaal gesproken uh, is dit allemaal iets beter voorbereid, maar het gebeurde allemaal op het allerlaatste moment uh, hè, dat ik uh, nog iets uh, van jou heb aangeleverd uh, van het local festival, want daar uh, gaan we het over hebben. Dit had ik even iets uh, beter moeten voorbereiden, maar goed. Um, welkom in de ja. uitzending. Dit is een van de eerste telefonische interviews sinds jaren dat we dat uh, doen. Want, uh, ja. Maar goed, uh, jij bent een van Goeie de. Beheerd. Ja, jij bent een van de mensen, de initiatiefnemers van het Local Rock Festival. Ja. Uh, wat, wat, wat is dat voor een festival? Uh, het Local Rock Festival is eigenlijk het local festival. Mm -hmm. uh, Daar valt onder Local Rock, Local Punk en nu voor het eerst Unplugged Sessions. Ja. En het is puur en alleen bedoeld voor uh, jonge artiesten die uh, eigen werk schrijven. Geen covers, uh, geen tributes. Uh, echt puur eigen werk. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk een beetje ook hetzelfde wat uh, we net hebben uitgezonden met de compilatie van de Roepak. Dat als je nu een cover speelt, dan uh, word je van het podium afgesweept. Uh, Precies. Uh, <lacht> je komt wel eens tussen voor opvulling, maar het gaat ja. natuurlijk alleen maar om mijn eigen werk. Ja. Uh, hoe is dat eigenlijk ontstaan? Nou, als, ik, uh, als ik even zo vrij mag zijn om het uh, te vragen. Uh, nou, ik zat ooit met een uh, goede vriend van mij, ik in een uh, lege zaal van uh, de Oude Nose Minderlom in Hemskerk. Mm. En op een gegeven moment kwam het idee omhoog van we moeten zelf een keer iets organiseren. En toen drie maanden later was daar het eerste local rockfestival, waar we toen nog twee coverbands hadden. Mm. Uh, en het is later uitgegroeid naar uh, puur en alleen eigen werk om jong uh, talent te supporten. Ja, ja. oké. Okay. Dus, dus, dus eigenlijk is dit uh, op die manier een beetje ontzalen als het ware. Ja. ja. Um, nu is dit niet de, de eerste keer, want uh, ik heb een mail gemist. Ik ben een ontzettende boterleder, want ik ben een chaotische presentatie. Je hebt het zelf gemerkt, hè? Ik bedoel, uh, ik ja. bedoel <laughs> om je al telefonisch hierop het Bukberdeel te krijgen, was al een hele onderneming. Maar uh, in september hadden jullie, geloof ik, ook al een, een festival, dacht ik. Ja, het, of, het local, uh, local Rock Festival. Ja, um, en dit is iets anders. Dit is uh, ja unplugged sessions waar ik uh, echt alleen maar uh, singer songwriters uh, naartoe haal. Ja. Weer een, uh, een sub evenement uh, onder Local rockfest. Ja, moeten ze ook uit de buurt kopen, of niet? Uh, ik heb één singer songwriter, Kel ja. uh, Brown, die komt uh, uit Engeland. Mm -hmm. Oké. Okay, dus wat verder weg. Ja. Maar, um, het meeste, dat, uh, het komt zeker uit de Ja, want ik zag ook een uh, voormalig deelnemer aan de, de robacta Award. Lanique. die doet ook mee van, uh, vanmorgen. Ja. ja. Dus dat, uh, die, die, die brengt ook heel bijzonder werk, uh, kan ik je vertellen. Dus wat dat gaat, uh, ben ik wel bekend. Ik heb ze gezien met de band uh, toen ze uh, ook een wedstrijd meededen. Uh, een maand terug. Ah, ah. Dat is ook te gek. En nu, nu, nu is het met z'n tweeën. Uh, ja. Oké. Okay. Uh, morgen, waar is het uh, te beleven? Café de Koning in Beverwijk. Café de Koning, en waar kunnen ze dat uh, vinden? In welke straat? De Breestraat? Ik uh, weet die, die straat heet. <laughs> Goed, het is... Ja. Ik, ik, ik vind het... Uh, hoe laat begint het? Want dat, dat is ook nog even één ding uh, wat we ook nog even moeten melden. Uh, Achtertreden uur is de eerste artiest op. Ja. En. Um, uh, als je naar mijn Facebookpagina toe gaat, Local ja. Rock Festival heet het nu nog, ja. uh, daar kan je alle evenementen vinden. Ook de aankomende evenementen, Local Punk en Local Rock komen er allemaal op te staan. Ja. Uh, en als je naar mijn Facebookpagina toe gaat en dit evenement Unplugged session-local festival opzoekt, ja. dan staat er alle informatie over morgen, het tijdschema, wie er komen, et cetera. Oké, okay. jij bent zelf ook te horen uh, tijdens uh, dat uh, Local Festival. Uh, je doet mee bij uh, Nikita? Ja, klopt. En die gaan we nu draaien. Dat is met uh, haar laatste single, uh, als ik het goed begrepen heb, I've Wrote a Letter. Ah, Hij is de single. Ja, in ieder geval de single. Denk ik. Nou, die gaan we dus nu even laten horen. Uh, morgen dus naar het uh, Local Festival in Café de Koning in Beverwijk. Acht uur, zei je toch? Klopt hè? Acht uur is de eerste. Oké. Okay. komen, die kan we doen. Ja. We, ga, we gaan al even luisteren, want uh, dat lijkt me wel heel erg uh, mooi om dat te doen. Goed. Dankjewel, uh, Johnny. Heel bedankt. Hoi. Hey. Hoi. Hoi. I a letter to you, my dear. So please come Zo heette het nummer van Frank Doesburg daarvoor. I've wrote the letter van die kita, samen met uh, Johnny Salistri, die je uh, hebt uh, kunnen horen. Want uh, ze organiseren morgen het uh, Local Festival in Café de Koning, Beverwijk. Mocht je nou nog meer uh, leuk uh, werk en materiaal horen, wat uh, alternatieve muziek betreft, uh, verwijs ik je ook nog even door naar een Zwaardvis. Zaterdag'middags tussen 12 en 2. Van de grote vriend Willem de Waard. Dus dat uh, zeg ik er uh, ook eventjes uh, graag bij. Voor de mensen die nooit genoeg uh, van uh, bepaalde uh, zaken kunnen krijgen. Nou, dit was uh, ook uh, tegelijkertijd uh, deze alternatieve FM. geef hem een beetje bruske uh, kap ik hem af. Maar uh, dat uh, komt omdat ik er nog eentje wil draaien. En dat is Cal Brown. Straks veel plezier met uh, de uh, mensen van Country Radio Nashville. Dag. me City boy, I'm not. I was Born in the country that makes me naive, but I guess that's sweet. Fear not where you come from, fear not where you go, or paths lead to somewhere. It's not a dead end road. It's nice you've got that new car. It's nice you bought that coat, but I'm not cry sure it tells you where you want to go